Vijf uur, Geneer van Brakel met het NOS Journaal. In China is officieel de langste hogesnelheidslijn ter wereld in gebruik genomen. Vanochtend vertrok de eerste trein vanuit de hoofdstad Peking naar Kanton. Een tocht van 2300 kilometer. De trein kan een snelheid halen van 350 kilometer per uur... en doet bijna 10 uur over de reis. Dat was met de oude verbinding 22 uur. Vorig jaar raakte de Chinese overheid een opspraak vanwege het HSL-project. China heeft nu 7000 kilometer aan hogesnelheidslijnen... maar wil dat aantal meer dan verdubbelen. De wil om de spoorlijnen zo snel mogelijk te openen, zou vaak ten koste gaan van de veiligheid. President Morsi van Egypte moet de voor- en tegenstanders van de nieuwe grondwet snel weer tot elkaar brengen. Daartoe roepen de Verenigde Staten op nu de bevolking in een referendum heeft ingestemd met de nieuwe grondwet.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 Het weer op een enkele bui na is het droog, een graad of zes is het nu. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden met een bui... ...tussen de 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Het ENL Kerstdiner. De Teun Verstegen en Erik Nussotten. Goedenacht en welkom bij het laatste uur van het WNL Kerstdiner. Waarin we uh, nou ja, met u napraten over kerst, vooruitkijken naar tweede kerstdag... Uh, uh, uh, en vooral ook uh, willen horen wat heeft u heeft gegeten en waarom dan wel. Ja, en waarom bent u nog wakker of alweer wakker op dit uh, vreemde tijdstip van 5 uur s'nachts? U kunt met ons bellen op 0800-1121. 0800-1121 of via de digitale snelweg met, uh, via Twitter met hashtag WNLNacht... Dan ontvangen wij uh, al uw berichten. Dat uh, is, is wel de bedoeling. Uh, en natuurlijk is er ook muziek deze nacht. Uh, straks nog van uh, uh, Linda Kreuzen en Richard Beukelaar, maar eerst van uh, Moby. kerstnacht. Hier op uh, Radio 1 bij Omroep WNL praten wij na over kerst. En dat heeft uh, uh, ook Ati van der Valk uh, gedaan. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, ik, uh, heb, ik luister ook heel altijd naar jullie. En ik vind het onderwerp ook heel mooi, maar als ik aan eten denk, en lekker eten denk, dan denk ik aan de voedselbanken. Aan mensen die daar komen om eten te halen, maar... Dus het is zich niet allemaal kunnen permitteren, al deze heerlijke gerechten... die uw kokjes klaarmaakt. En dan is mijn vraag. Uh, ze hebben in Enschede hebben ze wel voor 8 miljoen of zo opgehaald. 12 miljoen kan, zelfs. Nou, kan Giel Belen dan geen 1 miljoen aan de mensen van de voedselbank geven? Ja, ja dat is de vraag. Dat, dat geldt dat, dat, het over de 3FM-actie natuurlijk... Geld ja, opgehaald voor het Rode Kruis voor, voor, voor baby's in Zuid-Afrika. Ja. ja, dat snap ik wel. Maar jullie ja. gaan toch goed met elkaar om? Jullie zijn toch collega's? Ja, maar <laughs> ik zie Giel nauwelijks. Kunnen jullie dat idee niet opperen? Het lijkt mij een goed idee om, om, om te zorgen dat het in Nederland eerst goed gaat voordat je geld naar andere landen ja, over gaat. Ja, dat, dat, dat, dat, dat bedoel ik juist. En, en dat zou. Uh... Ja, misschien kunnen we eens een mailtje sturen voor volgend jaar. Ik heb geen mail, ik heb geen. Nee. <laughs> Nee, maar nee. het zou toch een mooi gebaar zijn als ze, als ze, als ze maar 1 miljoen afstaan aan de voedselbanken die zo uh, gebrek hebben aan geld en aan goederen. Ja, en zeker. Dat ze de mm -hmm. mensen hier in Nederland daarmee kunnen helpen. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat het geld wordt gedoneerd door mensen die, die ervoor kiezen... om dat aan het Rode Kruis op deze manier te geven. En ja, het enige wat wij kunnen doen ook. is om mensen op te roepen... om ook voor de, voor de problemen nee, in banken, ons eigen de land de ogen niet te sluiten. Nee. Dan is, is het goed, denk ik, dat u belt. Dat ook de voedselbank eh, naar boven komt. Ja, dat vind ik wel. Dat, dat, uh, als ik dan lees dat er nog weer zo'n 1500 gezinnen... er gebruik van moeten maken... dan denk ik, waarom denken we niet aan onze eigen mensen? Precies. Ja. Nee, dat begrijp ik heel goed. Uh, uh, uh, Aati, ja. uh, hartelijk dank voor je belletje. Oké. Okay. En, en nog een hele fijne nacht. Dank u wel. <laughs> Terwijl half Nederland vanavond uh, aan de varkenshaas... de kalkoen of de kip heeft gezeten... Uh, pakken ze het in andere delen van de wereld heel anders aan. Ja, het is wel de vraag of de Italianen door de crisis... nog wel genoeg geld hebben voor uh, lekker eten. Maar ze houden er natuurlijk wel van. Yannick Eeling, die woont in Italië. Yannick, uh, buon natale...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 dus ja, uh, la Mama staat op kerstavond uh, zoveel mogelijk vies gerecht uit haar mouw te schudden. En uh, ja, dat, uh, dat is dan genietige geplaatst in de Italiaanse huizen. En waar, waar komt die kalkoen dan vanaan? Ja, Je had het over de Amerikaanse uh, televisie. Wil men die invloed uh, graag uh, terugzien in Italië? Is het dat?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 Teun, wat heb jij gekregen? Ja, ik zat net inderdaad al een beetje tegen Erik te gebaren. Ik heb uh, uh, uh, gisteravond of vanavond een, uh, een luchtje gekregen, inderdaad. Dus daar, daar kwamen ze Met heel naar. Italië verhuizen. En de, denk ik. de hele tafel bij mijn schoonfamilie had een nee, ik hoef Nee, het was een heerlijk luchtje, dus ik hoef niet naar Italië te Wat heb jij, heb jij nog iets gekregen, uh, Yannick, voor kerst? Uh? Nou...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 Ik word een enorme trendsetter, ik voel het al aankomt. Janiek <laughs> uh, Eling, uh, onze man uh, in Italië normaal gesproken... maar natuurlijk voor de kerst even terug in Nederland. Dank je wel. Graag gedaan. Het is uh, alweer kwart over vijf... en deze toch wel bijzondere nacht tussen eerste en tweede kerstdag in. En, uh, we zijn benieuwd wat u zo al bezighoudt zo op dit uh, vroege tijdstip. Bent u bezig met de tweede kerstdag? Of bent u nog eerste kerstdag aan het verwerken? Dat kan natuurlijk ook. U kunt ons bellen op 0800-1121 0800-1121. Gaan wij genieten van muziek bij ons in de studio. Want waar Richard Beukelaar straks alleen in de studio zat... heeft Linda Kreuze hem nu achter het glas gelaten. En is zij bij ons aangeschoven. En speelt zij een nummer wat officieel nog helemaal geen titel heeft. Dus u hoort gewoon Linda Kreuzen met een nummer. klopt ja. Go now You want me to go home now Wanna be on your own But does that leave me? Come on now Not even a day away from now You told me you needed me so Oh, misleading I'm in doubt Wondering what has gone wrong And how we can possibly Erase this sea. Don't leave my love here on a shelf In the back row Let me sacrifice myself If you already know Don't leave me hanging in here If I can't have you You can't have me No Although I've said Won't let it get to my head While well, that it's just getting much worse instead oh, Linda Kreuze, hier bij ons te gast in de studio. Dankjewel. We horen je straks uh, graag nog terug. Um, er is inmiddels gebeld ja, met 0800-1121 de... ook alweer. Uh, Chris Het Hoen vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Goedemorgen al inmiddels zo'n beetje. Nou Goedenavond. Van goedenavond vanuit. bij u, denk ik. Ja, klopt, ja. Va vanuit de VS? Ja, ik ben momenteel in St. Louis in Missouri. En dat is waar ik woon. Mm -hmm. En ik zit net even de afwas te doen. Het klinkt gek, maar ik uh, luister wel eens naar jullie programma. En dan is het even leuk om even mee te luisteren zo. Ja, in, in, in de, de verre Verenigde Staten heeft u met vrienden uh, lekker gegeten vanavond? Ja, zeker. Ja, ja, ja. We vieren <laughs> dat ook twee keer. Eén keer op uh, kerstnacht. Mm -hmm. Dan gaan we naar de kerk en dan gaan we naar, uh, vervolgens thuis eten. En dat doen we dan de volgende dag door met uh, de andere kant van de familie. Ja, precies. En woont u al lang in Amerika? Nou, dat is bij elkaar tien jaar. Ja, ik dacht dat ook al aan uw accent te horen. Toch wel? Ja, het is, het is er een beetje ingeslopen. Uh, ja, ik probeer het te verstoppen. <laughs> <laughs> Hoe is het om, om, om kerst te vieren in dat, in dat grote land, wat toch wel ook al bekend staat om, om, om groots kerst te vieren? Ja, dat is bijzonder. Bijzonder. Je moet het af en toe wel een beetje vinden hoor. Hmm. Of zoeken. Ja, ja, ja. Het is niet overal uh, voor het oprapen. Nou, je, je, je had het net al over. Uh, de Amerikaanse versie van Hollywood uh, kerst, denk ik zo'n beetje. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is voor veel mensen het enige wat ze kennen, hè? Ja. Het, uh, het echte verhaal gaat nog wel eens verloren. Ja. Maar ik zat net te afwassen en dan zit je over het eten te praten. En het, ik zat te denken van uh, het uh, servies dat wij hebben gekregen van onze grootouders, mm -hmm. Dat is uh, een heel duur set. Maar dat had ik niet door. Ja. Uh, ik zat het namelijk af te wassen. Ja. Met een beetje veel moeite. Maar dat bleek een heel duur set te zijn. Oh jee. Is het dat nog is, heel? Uh, ja, het is nog heel. <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, dat is uh, een kleine bijzaak. Ja. Dus, uh, ah, ja. Ja. Doe do, do, do er vooral uh, no, nog voorzichtig mee, uh, ook met eten en zo. Ja. Dat u er ja, nog lang nee. van mag genieten. Voor de aankomende tijd. Er is heel veel, uh, heel veel voedsel uh, doorheen gegaan de afgelopen dagen. Ja. Maar ik wil jullie bedanken uh, om mij door deze afwas heen te helpen. Ja. Ik vind het wel gezellig. Uh, ik weet dat het tijdverschil is. Maar, uh, ja, bij ons is, is het, het zo'n half zes ochtends en u staat gewoon uh, de afwas te doen. Dat is toch wel bijzonder dat we elkaar zo spreken op deze manier. Ja, maar we hebben geen tweede kerstdag, hè? Nee, dus u kunt, u... Nee. U, kunt, u kunt lekker uitslapen. Nee, juist niet. Wij dus kunnen dus uitslapen. uitslapen ja. Ja, precies. Ja, maar ik denk, ik bel even. Ik ben nooit op de radio geweest, maar ik vond het gewoon even gezellig om uh, met, uh, met jullie te kletsen. Ja, ja. En, uh, We zijn blij dat u belt. Ja ja, ja, ja. Nou ja, ik wens u nog een prettige avond verder. Ja, ik, nou, vanuit ik... Nederland uh, u ook nog een, uh, een prettige avond. En, uh, ja, geen tweede vrouwelijk... kerstdag dus, maar toch wel. Nee, maar, uh, nee, toch, uh, maar ja, voor jullie wel een vrolijk kerstfeest. <laughs> ja. En uh, een gelukkig nieuw. Dat is <laughs> D -d -d Dank voor het bellen vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Chris het doen Okay. Uh, Wij gaan het hebben over een land uh, waar ze wel tweede kerstdag vieren, namelijk uh, Engeland. En daar wordt, uh, wordt het ook wel Boxing Day genoemd. Het staat vaak in het teken van sport en daarom is aangeschoven onze WNL-sportverslaggever Robert Smit... om ons daar alles over te vertellen. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben tweede kerstdag. Ze hebben in Engeland dus Boxing Day. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou ja, in uh, Boxing Day zit het uh, woord box en uh, dat staat voor kist... En uh, ja, traditioneel werd op Boxing Day, dus tweede kerstdag, uh, werd er een uh, kist ergens neergezet, werd een kist geopend. En in die kist konden uh, de welgestelden konden een, uh, ja, een cadeautje, een gift uh, geven aan uh, de, de armeren. En uh, dus het is, het is ja, het is, het is, een, het is een vrij dankbaar uh, feest, een vrij dankbaar baar, traditioneel iets geworden. Um, ook werden er uh, vossenjachten gehouden. Uh, jagen was, uh, was, was in de afgelopen eeuwen in Engeland... nou, überhaupt in de hele gemene best... Uh, ja, heel erg belangrijk en heel erg belangrijk goed. En uh, dat is inmiddels is dat minder zo. Uh, jagen is, uh, is, is iets wat meer verboden. Er is iets wat meer wit, wetgeving voor gekomen. Maar daarvoor is eigenlijk steeds meer in de plaats... en dat is een beetje doorheen, uh, doorheen gefietst uh, de sport gekomen. Dus sport is nu ontzettend belangrijk in de opboxing, denk ik. Wat kunnen we op Boxing Day, Dat is dus, nou ja, het begint zo langzaamaan, een beetje. En wat kunnen we dan zien aan sport? Nou ja, een van de belangrijkste sporten is uh, paardenraces. Uh, dus niet het dressuurrijden zoals Ankie van Grunsver doet, <laughs> maar uh, paardenraces. Gewoon in een rondje uh, ja. racen met uh, een tig anderen. En uh, wie er als eerste uh, ja, het wie rondje het eerste heeft is. volgemaakt, die heeft gewonnen. Uh, nou ja, waarschijnlijk voor iedereen wel bekend: uh, op paardenraces wordt uh, flink gegokt, uh, dat, zie je, dat zie je in films. Maar uh, dat, uh, dat is ook gewoon in het echte leven zo. In Engeland wordt ontzettend veel gokt op uh, paardenraces. En veel mensen die zitten echt aan de buis gekluisterd tijdens Boxing Day voor de King George IV Chase. En dat is de één een, uh, een belangrijkste. Uh, wedstrijd in Engeland. De belangrijkste is de Cheltenham Gold Cup. Uh, maar uh, ja, mensen, mensen ja, die schakelen echt over uh, naar, naar die wedstrijd om te kunnen zien. Dat hoort gewoon bij Boxing Day. Maar ja, de belangrijkste sport is toch wel het voetballen. Ja, dat dacht ik al. Voetbal ja. Engeland is natuurlijk echt een voetballand bij uitstek. De Premier League die, die gaat gewoon volop door uh, later vandaag. Ja. Wat voor wat voor wedstrijden worden er lang gespeeld? Ja, er, uh, ja, er worden, echt op alle niveaus wordt er, wordt er gevoetbald in, uh, in Engeland. Uh, zo ook dus in de Premier League. Uh, je, er zijn negen wedstrijden. Uh, dan, uh, als je dan even snel telt, is negen keer twee, is 18 ploegen. Ja, nou, speel snel geteld. Ja, nou, heel snel. <laughs> ja, op dit vroege tijd vind ik dat wat. Uh, maar er zijn twintig ploegen in Engeland. Uh, ja. Dus één wedstrijd die niet de doorgaat. De Miser de Jacques. Die mag ja, niet. Nou, Arsenal speelt niet tegen West Ham United. En uh, de reden is vrij opvallend. Uh, er is een metrostaking uh, gepland. Uh, dus uh, ja, de, kunnen niet, de supporters komen niet gemakkelijk op Boxing Day nu bij het stadion. En wat altijd een van de belangrijkste dingen tijdens Boxing Day is geweest... is supporters, fans moeten altijd erbij kunnen zijn... Uh, dus waar vroeger, vroeger werd er ook ontzettend veel gelet op dat er clubs in de regio tegen elkaar speelden en dat je niet vanuit Wales uh, over moest naar, uh, naar uh, bijvoorbeeld Noord-Engeland, hm. wat echt een heel groot stuk is. Want dat is voor supporters niet te doen. En uh, supporters moeten tijdens kerst moeten ze bij hun familie kunnen zijn, maar moeten ook kunnen genieten van de sport. Nou, als ik nu naar het wedstrijdprogramma kijk... lukt het redelijk. Het, het kan echt nog wel een stukje beter. Ik zie bijvoorbeeld geen Londense derby op het programma staan... terwijl er heel erg veel Londense clubs uh, spelen. Maar een voorbeeldje is bijvoorbeeld... Manchester United en Newcastle United... spelen tegen elkaar allebei in het noorden van Engeland. Die hoeven dus niet de, over, echt de flinke oversteek naar het zuiden te maken. En uh, dus, dus er wordt wel redelijk rekening mee gehouden. Nou ja. Echt zodat dat de fans er dus bij kunnen zijn... en daarna aan kunnen schuiven aan het, aan het kerstmaal. Ja, het enige... Het, het gekke is, sporters beginnen zich steeds meer tegenaf te zetten. Oh. Uh, nou is er een uh, voetballer van Manchester United, die heeft uh, uh, ja, gisteravond gereageerd. Danny Welbeck. En die uh, zei, ja, iedere keer op dat Boxing Day voetballen, ik word er ziek van. Ik wil hm. bij mijn familie zijn tijdens ja. kerst. Want die zit vandaag in een hotel. Die slaapt nu in een hotel, is dus niet met kerstavond bij je. Hij wil gewoon een dagje vrij. Ja, die wil gewoon een keertje een dagje vrij. Dat vindt hij ook. Uh, vindt, hij vindt dat een sporter dat ook moet kunnen. Ja. Dus het, het wordt. De Boxing Day is misschien over 10, 15 jaar wel veel meer verdwenen. En dan wordt er uh, op derde de kerstdag gevoetbald. Nou, ik denk dat Boxing Day zo'n in, ingebouwde traditionele uh, iets in Engeland. In de hele gemene best. <laughs> daar gaan blijft. ze echt niet aankomen. Dat kan niet. Nou, mooi. Dan kunnen wij dus weer de hele dag voetbal kijken. Yes. Ga je dat ook doen? Ik uh, ga het zeker doen bij de schoonfamilie. <laughs> Oké, okay, de tv gaat aan. Lekker op de bank zitten. Dankjewel, WNL's sportverslaggever Robert Smit. Nog een uh, fijne dag verder. Wij gaan uh, ondertussen muziek luisteren. Dit is de jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof.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 Kijk omhoog, een pupilen worden groot De wereld is beplant, ja Op je polen pips, nou Een golf lengte afstand Van je lichaam, ze is van spectrale awesome. tassen oh, Hoog aan klachten Hoe losgepast het toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Zes, als ik nou probeer, kijk. Zelfs als ik voor dit ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik op vlog, in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loser in de sky met dames om mijn nek.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 wat was Hoe onaardse oh, krachten. Hoe losgepast toen ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch. Eentje me is, Sorry als ik open drijf, stel eens als ik naar nou boven op kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik het is eerste kerstdag. Of het eerste kerstdag is eigenlijk nu wel zo'n beetje echt afgelopen. Tweede kerstdag is goed en wel begonnen. En, uh, en natuurlijk is het al weken in ieder gezin de vraag... Wat eten we vanavond? Maar eh, het oude, vertrouwde gourmette doet het al lang niet meer. Onze verslaggever Annette Schut trok naar de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidse Rijn... en ging langs de deuren. Midden in de winternacht ging de hemel open. Wat gaat u eten met kerst? Uh, we gaan uh, Eerste kerstdag gaan we allerlei tapas eten. En dan hebben we het een beetje verdeeld dat iedereen wat maakt. En tweede kerstdag... ...gaan we gourmetten. <laughs> nou, ik weet het niet precies, want mijn vrouw kookt... ...en we zijn met z'n tweeën thuis, tweede kerstdag. Zij kookt altijd uh, goed, dus ik denk dat ik wel lekker zal eten. Elke vogel zingt zijn lied, herdersbouw zingt haar lied. Eerste kerstdag dan ga ik gerookte kip eten en spersiebonen... ...met geraspte kokos en uh, cashewnoten... En de tweede kerstdag heb ik echt nog geen idee. Ik denk dat ik gewoon dan in de kelder kijk wat er nog is en dat ik genoeg gegeten heb. En anders is er altijd zuurkool in huis en een rookworst. Dus dan wordt het dat. Laat de thuis staan, Laten de fluiten aan. Laat de bel, laten de trom, laat de bel trom, horen. Christus is groot. Bon. Nou, we zijn, de eerste kerstdag zijn we lekker met z'n tweetjes. Want mijn schoonmoeder is op vakantie, dus daar gaan we niet naartoe. En ik dacht, ik heb geen zin om uh, heel erg lang in de keuken te staan. Dus uh, we gaan lekker kaas van Oh, Denneboom. Oh, Denneboom. Wat zijn je taken? Want de Nou, we gaan vooral heel veel eten. Dat is altijd met kerst: dat je altijd veel te veel eet ze gaan uh, groeien hem denk ik ja en nog uh, heel uitgebreid bij mijn schoonouders eten dus uh, lekker kip en biefstuk en uh, ja en nog een beetje sladen en een er stokbroodjes erbij uh, altijd wel gezellig ik had je laatst in bos is toen zaten er geen kerstjes staan. het is meloen met rauwe ham met lekker speciaal bosgerookte rauwe ham wil je ook weten wat mijn man maakt vervolgens wat mijn man voor een groen soepje met rood. Te weten broccoli met rode paprika dingetjes erin. Zo hebben we ons dat voorgesteld. Wil jij even, even vertellen wat je met kerst gaat eten? Weet je niet. Weet je niet? Nee, weet ik niet. En wat hoop je? Uh, pizza. Pizza. Alleen pizza? Ja. O, oh, Dinnenboom. O, oh, Wat zijn je taken wonder schoon. Ja, en als ik iedereen zo aan de tand heb gevoeld over wat hij of zij gaat eten met kerst... is het natuurlijk ook niet meer dan ver dat ik even zelf ga vertellen... wat ik deze middag nog sta te fabriceren. Nou, gelukkig hoef ik alleen maar een toetje te maken. En dat is heerlijke tiramisu. Hij staat al in de koelkast. Het is niet de standaardversie met koffie en amaretto. Besprenkel. Hier komt het magnifieke recept... De lange vingers met juderons, verse juderons en een scheutje limoncello. Daarover komt de mascarpone, maar niet zomaar de mascarpone... gemixt met doodgewone melk, zodat die niet zo zwaar is... en dat je er lekker veel van kan eten. Dat doe je dus over die lange vingers gedrenkt in de en limoncello. En je laat hem twee uur in de koelkast staan en daarna... Na een uur of twee dus. Verse frambozen erbovenop. Lekker vol. Het moet een grote roosrode massa worden. En daarna pak je een stukje chocola. En dat rasp je eroverheen. Heerlijk. Ja, net dat klinkt best wel lekker. En dat is uh, ook een tip die we voor het diner uh, uh, morgen uh, nog... voor Dat is ook een tip voor degene die voor het diner van vanavond nog geen inspiratie heeft. Uh, moet u alleen wel even een klein Turks buurtsupertje vinden, die open is. Het is uh, zes over half zes bij ons in de studio. Uh, al de hele nacht de gast Richard Beukelaar samen met Linda Kreuzen. Ze spelen voor ons uh, al de hele nacht uh, fijne deuntjes. Dat gaan ze nu ook weer doen. Dit nummer heet Get Down On Your Knees. <lacht> Slow down, baby. You get up fast. Leave on those shoes, pull up that skirt. Don't mind the heels and then hump right up. Doors open up. There's a one angry voice voice of your daddy freaking out about what he discovered in his home So get down on your knees and pray Get down on your knees and pray Get down on your knees and, your knees and maybe someone will stay up late Shooting though in the home of your friends they try to explain the situation, but they just won't make a mess, they say that you're the one that's mistaken with the Why dust under your nose Restin' under your clothes in this wrong state of mind. I can give you no refuge in my home. Get down on your knees and pray. by one angry fool He slams her right in the back of his truck and dust her what he thinks she's for She screams and shouts but no one hears her calling her name There is no one around here taking the blame for that Richard Beukelaar en Linda Kreuzen, dank jullie wel. We gaan zo meteen nog met jullie praten. En dan spelen jullie ook nog één, uh, één laatste nummer voor ons. Dus uh, blijf vooral uh, zitten. Hoewel de rest van de wereld nu al kerst viert... wachten ze in Rusland nog twee weken. Want de leden van de Russisch-Orthodoxe Kerk... vieren het kerstfeest pas in januari. En toch zijn er ook overeenkomsten tussen hun kerstfeesten. Uh, Jerker Verschoor woont en werkt in Sint-Petersburg. Jerker, goedemorgen. Wat zijn nou uh, de grootste overeenkomsten tussen ons kerst en het, en het Russische kerst? Nou, het feit dat het allebei gaat om de, om de, om de geboorte van, uh, van Jezus Christus. Ja, ja maar ja. daar houdt het ook wel eens een, een beetje op, hè, geloof ik, de vergelijking. <laughs> ja, ongeveer wel, ja. Want het wordt, het wordt niet eens op dezelfde dag gevierd, als ik het goed heb begrepen. Nee, dat klopt, omdat de Russische Orthodoxe kerk nog de oude, oude kalender uh, gebruikt. De Juliaanse kalender, zo gezegd. En, uh, en wij de Gregoriaanse kalender gebruiken. Mhm. Mm en, uh, ja. Wanneer, uh, wanneer viert vier de Rus uh, kerst? Dat 6, 6 januari is kerstavond, 7 januari is kerst. Ja. En he, hebben ze dan wel gewoon uh, een kerstman bijvoorbeeld? Ze hebben inderdaad een, een kerstman, maar dat is, die is eigenlijk veel meer verbonden met, uh, met nieuwjaar. Omdat tijdens het communisme eigenlijk uh, de hele kerstdag überhaupt is afgeschaft. Dus mm. ook de kerstman. En, uh, dus er is een soort kerstman, die heet dan Vadertje Vorst. Mm. Maar niet veel meer verbonden met, uh, met nieuwjaar eigenlijk. Ja, hoe ziet hij eruit? Ja, ongeveer hetzelfde. Alleen heeft hij een, een blauwe cape in plaats van een rode en, en uh, het, uh, het verhaal gaat dat dat uh, zou komen door Stalin, die verder niet wilde dat, uh, dat vader Frost uh, uh, ook zou, zou lijken op de, op de Amerikaanse kerstman, de kapitalistische kerstman. En hij heeft een, uh, hij heeft een hele mooie uh, soort kleindochter, een mooie jonge dame die hem helpt. Ja. Dat is ook wel weer echt Russisch of niet? Nou, dan weer een, uh... Een meisje bij maar Het heeft weer te maken met sprookjes die zijn, uh, die zijn uh, okay. geschreven. W wat drinkt de kerstman in, uh, in Rusland? <laughs> wat <die> drinkt <laughs> Nou, kijk, als het behoorlijk koud is... en hij, uh, hij loopt op straat, bij wijze van spreken... dan gaat hij er maar vanuit dat hij ook wel een wat kan <laughs> <laughs> <laughs> maar, maar maakt het omdat er een, een jonge dame bij is... Um, uh, voor de jonge Russen kerst ook interessanter? Nou, nee, dat is... Uh, Nee, dat, ik heb niet het idee dat dat het leuker maakt. Nee, het heeft is, het is, het het eigenlijk helemaal niks met kerst te maken. Het heeft veel meer te maken met nieuwjaar. En, ja. Maar dat is, wat doen ze nu? Wat doen ze vandaag, uh, gisteren, morgen? Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal, dus nee. het feest zit uh, uh, aan het begin van 2013? Ja, absoluut. En absoluut. Hoe, hoe, hoe steekt dat in elkaar? Want hebben ze, hebben ze een week vrij of zo? Ja, ja, de Russen hebben altijd de, de eerste 8, 9 dagen van januari hebben ze, hebben, ze, hebben ze zeg maar onze kerstvakantie. Uh, het is nu nog een werkweek. En aanstaande zaterdag uh, is het ook nog een, een werkdag. Um, en dan zijn ze tot en met 8 januari uh, zijn ze helemaal vrij. Ja, met een lekkere vakantie. Um... Uh, Jerke, je zegt net dat uh, eigenlijk een van de, van de weinige overeenkomsten is... dat er wel gewoon de geboorte van Jezus Christus uh, gevierd wordt. Speelt, mm -hmm. speelt geloof uh, een grote rol uh, in Rusland bij, de, bij, de, bij dit soort feest? Nou, bij, bij, bij het Russische kerstfeest uh, natuurlijk wel. Um, zoals jullie weten mocht tijdens het communisme... of speelde het geloof geen rol, dat werd eigenlijk afgeschaft. Um, en dus is er uh, eigenlijk weinig van het geloof in die zijn overgebleven. Maar uh, na de val van de, de Sovjetunie is het natuurlijk weer... Uh, Weerlijk opgekomen. En zeker uh, nou de afgelopen tien jaar zie je weer een, een terugkomst van geloof, omdat hun uh, omdat president Poetin uh, natuurlijk ook zelf een, een grote rol daarin speelt. Die gaat zelf ook veel naar de kerk en uh, is veel te zien met, uh, met de Russische patriarch. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat speelt zeker een rol. Ja, en zitten dan ook een hoop mensen in de kerk met kerst? Uh, ja, ja, ja ik, ik zou nog steeds zeggen dat het vooral veel, uh, veel ouderen zijn. Uh, maar ik heb het met mijn, uh, met mijn jongere collega's erover gehad. En, uh, die zeggen dat zij toch ook wel uh, denken dat er veel jongeren gaan. Maar zelf ging helemaal niemand van mijn collega's. Maar ze zeiden wel dat er veel jongeren gaan. Maar het, het komt steeds meer op. Dus je ziet steeds meer mensen uh, die naar de kerk gaan. Maar ook de kerkdiensten zijn natuurlijk heel, heel anders dan, uh, dan bij ons. Ja, en begreep je dat naast het dat religieuze aspect... dat er ook een heleboel uh, eigenlijk heidense tradities zijn in de, in, in de Russische ja. kersttijd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de Russen zijn sowieso best uh, uh, bijgelovig eigenlijk. En, uh, en, en rond de kerst uh, vooral zijn er heel veel, veel ja, wat je zegt, heidense gebruiken. Um, en uh, zoals we vaak met, met, met dit soort gebruiken gaat het vooral of de, of de vrouw uh, hoe die erachter kan komen of ze een man uh, zal kunnen vinden. Um, dus een voorbeeld is om dan, uh, dan moeten ze op kerst nacht om 12 uur s'nachts uh, naar buiten gaan. En uh, in de sneeuw, die natuurlijk overal ligt, een, een soort figuur snijden. En dan moet je wachten op het eerste geblaf van een hond. En uh, nou, als het een kwaadaardige blad is, dan, heb je, dan krijg je een man die heel erg streng zal zijn. Of als een hond aan het huilen gaat, dan, dan, dan zal je waarschijnlijk gaan scheiden. Uh, nou, ja, dus dat soort dingen heb je allemaal als soort waarzeggerij uh, eigenlijk. Hoe wordt er door Russen um, tegenwoordig aangekeken naar de kerst zoals wij die hier vieren, met heel veel commercie? Eh... Uh, ja, goed. de commercie is natuurlijk in, in Rusland uh, ook uh, gewoon enorm toegeslagen. Het is natuurlijk uh, uh, van een communistisch naar een kapitalistisch land uh, uh, gegaan. En uh, hoe ze daar naar ons toe kijken, ik, heel veel Russen die zullen met, uh, met of tenminste, de, de Russen die, uh, nieuwe Russen, uh, Russen die geld hebben, die, die gaan natuurlijk ook heel veel op reis naar Europa. En kerst is natuurlijk de ideale gelegenheid om een heleboel steden te bezoeken waar mooie kerstmarkten zijn. En die kerstmarkten zijn ook in, in Rusland uh, allemaal uh, te zien. Ja, Jerka, we zijn weer een stuk wijzer geworden over uh, uh, hoe we uh, de Russen kerstvieren... en eigenlijk dus uh, begin volgend jaar lekker vrij zijn uh, om de feestdagen door te brengen. Dank je wel. Graag gedaan. Veel succes. Bij ons aangeschoven zijn uh, onze muzikale gasten van vannacht. Al sinds twee uur s'nacht zijn ze bij ons. En mensen die al zo lang aan het luisteren zijn, hebben al heel wat muziek van jullie gehoord. <lacht> is, is het nog vol te houden? Ja. <lacht> Je kon, jullie konden net nog, nog aardig zingen, dus dat zit in ieder geval wel goed. Er vallen de ogen bijna dicht? Nou, af en toe is het even zwaar. Hè? Het gaat er gaat heel veel koffie doorheen. Jawel, hè? Ja, de zeventiende koffie begint mij eigenlijk een beetje... <laughs> een paar dubbele espresso en dat soort dingen. Ja, Richard Beukelaar, Linda Kreuzen, uh, Ja, Jullie zijn hier nu te gast uh, bij Radio 1 om jullie muziek laten horen. Hoe zien jullie uh, de toekomst voor jullie, Linda? Ik ben, ik ben heel hard bezig met uh, muziek. Binnenkort heb ik, het speel ik bij uh, Tros, Muziekcafé. Um, en ik wil uh, volgend jaar uh, eigenlijk gaan voor een heel album. Mm -hmm. uh, dus ja, veel muziek maken en heel veel spelen. En het liefst eigenlijk ook uh, over de grenzen heen. Dat is wel Doe maar. waar ik heel ja, erg uh, zin in heb. Ja. Ja. Zijn dat de grenzen waar je naar zoekt? Nou, Fri België. Friesland, Friesland kan ook, ja, Limburg, dat soort dingen. Nee, maar hoe, hoe, hoe ga je dat de komende tijd opzetten? Um, met de uh, juiste mensen om me heen en uh, heel hard werken, kan het werken. Ja. Ben jij een van de juiste mensen, Richard? Nee, ik hoor nee. er niet bij. Nee, nee. nee ik, ga, ik ga mijn eigen album doen. Ik ga het, uh, in januari de studio in. Na twintig jaar komt het uiteindelijk van dat ik een album ga opnemen. En, Hoe is dat na twintig jaar pas zo gekomen? Uh, de juiste mensen tegen het lijf lopen ook weer. Bij mij, ik, ik ben niet zo'n iemand die die dingen afmaakt. <laughs> en uh, vanuit natuur is dat niet mijn, mijn ding, zeg maar. Maar ik, ik was de studio ingegaan met uh, Maurice uh, Blaak... En, uh, een vriend van ons die, die les geeft op een uh, audio-engineering uh, school. We hadden we een liedje opgenomen. En die is terechtgekomen bij Tom Peers, producer van Eric Clapton... Zo, en, uh, dan mag je niet klagen. En die heeft heel lang ook bij Elton John gewerkt. En uh, George Harrison heeft hij ook gedaan. En dan gaan wij... Uh in, in januari, op mijn verjaardag benen gaan we lekker de studio in een, oh. een, een weekje. Moet je daarvoor naar de andere kant van de oceaan of komt die naar jou toe? Nee hoor, dat is uh, lekker uh, in Loen aan de Vecht. Loen <laughs> aan de Vecht op all places, ja. Ja. Is dit daar de beste studio van Nederland uh, nee, voor jou? Of? Ik, ik, ik weet niet. kijk, ik, De wissoort heb ik al gezien. en uh, We zijn er terug gegaan die is, die is nu overgenomen en helemaal vernieuwd. Mm -hmm. en, en ja, het trok ons eigenlijk niet zo meer... Uh, Toen hebben we een andere studio bekeken. En die is Vendel Sound, heet dat volgens mij. En dat is echt een schuur, is dat. En die, die een uit de hand gelopen hobby van die man. En tegenwoordig zitten mensen als Anouk, uh, maar ook Jan Smit... die zitten daar gewoon lekker op te nemen. Het okay. is de feeling die die studio geeft uh, als jij daar rondloopt. Uh... Ik ging er naar binnen en ik dacht van, ja, dit wordt hem. Ja, <laughs> ja dat is heel raar, dat, dat gevoel heb je dan. Maar we gingen eerst naar die studio kijken... En we gingen in studio shoppen met de producer. Dat vond ik heel grappig. En toen liepen we de wisselwoord in met al zijn faciliteiten en de modernste. Was het niet. En, en op de een of andere manier hebben we toch gelijk gekozen voor Vendel Sound. En, uh -huh. uh -uh. Ik weet niet waarom, ja. Nee, maar dit, is die, een gevoelskwestie. Het is nog even uh, hopen dat daar inderdaad uh, in januari ook het goede uit gaat komen. Ja, dat, dat gaat wel in gebeuren. Ik heb alle vertrouwen ik, in. De hier. oude drummer van Nanook en die tegen bij Relax drumt. Dus uh, <laughs> dat soort dingetjes. Uh, ik heb de juiste mensen, wat zij zegt, de juiste mensen om je heen. En uh, ik bedoel, Auke Haaksma is een bassist uh, die bij, uh, bij allerlei soorten projecten bast. En toen ik hem hoorde spelen, ja, als iets van jou moet ik hebben. En dat is een geweldige bassist. En Ingmar Spa, die is van de band Alexander McKenzie. En die andere peet. En is dus een half canadees half Nederlandse band. En staan ook op mijn EP. En, ja, ja. en Ingmar speelt ook vegetar bij haar op de EP. Ja, het, ja, het, het is, ook is allemaal kringetje. Ja. Ja, het, het is een, een kringetje uh, van alles. Gaan jullie samen nog iets uh, uitbrengen uh, uh, komend jaar? Weet ik niet. Misschien een duetje een keer uh, opnemen. Ja, uh, dat je op jouw ja, plaat zomaar of? Geoffer... Het kan allebei, want jullie willen allebei met een plaat komen. Ja. Dat er uh, uh, iets op staat. Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja. Wie weet zien we jullie dan uh, komend seizoen ook uh, uh, terug bij ons in de studio. Ik wil je eerst uitnodigen om het laatste nummer uh, ten gehore te brengen... om uh, tien minuten voor zes, na een lange nacht. Ja, man. Uh, ja, <laughs> uh, hoe heet nou. de laatste? Um, hoe heet hij nou? Volcano. Volcano. Volcano. Volcano. Ja, ja, van, uh, van Damien Rice. Oh. Okay. We doen er een covertje. Dat is een nummer wat we al een tijdje samen doen. Oké. Okay. Ja, nou, hartstikke leuk. Neem je plekje zeggen... weer in ga gerust zitten. Ja, het zijn dus span uh, spannende tijden voor jullie. Richard gaat uh, dus, uh, begin volgend jaar een nieuwe album opnemen. En Linda heeft net een EP'tje uit. Die hebben we hier liggen. Uh, ook te koop via haar website, mocht u interesse hebben. Lindakreuze.com. Um, Zit ze nu klaar voor het laatste nummer? Ja. Take it away. <laughs> Richard Beukelaar en Linda Kreuzen. Heb ik het de hele tijd goed gezegd? Kreuzen. Linda Kreuzen <laughs> en Richard Beukelaar. Je moet zeggen, Ja, nee, ik wou <laughs> iets heel anders zeggen. Het is zo laat, <laughs> jongens. Het maakt niet uit. Dank jullie wel. I wish people would stop yelling and start listening.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 En Birds maakt een einde aan het WNL Kerstdiner. Het is op. Ja, het was een, weer een bijzondere, <laughs> bijzondere uitzending van deze WNL-nacht op Radio 1. We, we, gesmikkeld. Hopen, we hopen dat u heeft genoten. Volgende week is WNL er weer, uh, weer niet met een reguliere uitzending. Maar dan blikken we vooruit op uh, het jaar 2013. En er staat zoveel te gebeuren dan dat het de moeite is om vast eens vooruit te kijken... Uh, hoe dat jaar eruit gaat zien. En dat gaan we volgende week dus doen. We danken u wel voor het luisteren. Zometeen begint de dag weer vroeg met het Radio 1-journaal. Bert van Sloten zit hier met het laatste nieuws. Het WNL Kerstdiner.